even in Zandvoort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 Lijsttrekker Bart De Wever van de Vlaamse N-VA heeft zich na zijn verkiezingsoverwinning verzoenend opgesteld. In een toespraak tot partijgenoten, zei De Wever dat er bruggen gebouwd moeten worden met Vlamingen en Franstaligen. De NVA va streefde op termijn naar een onafhankelijk Vlaanderen. Bij de verkiezingen haalde de partij daar 30% van de stemmen en werd in Vlaanderen de grootste partij. In Wallonië werd de socialistische PS de grootste. De leider van de PS, Diouropo, wordt waarschijnlijk de nieuwe premier. Informateur Rosentaal begint vanmorgen met zijn werk. Hij praat vandaag met de fractievoorzitters van de partij in de Tweede Kamer. Rosentaal die in de Eerste Kamer de VVD-fractie leidt... heeft van de koningin de opdracht gekregen om de mogelijkheid te onderzoeken... voor een kabinet met de VVD en de PVV. De Verenigde Staten noemen het besluit van Israël om zelf een onderzoek te beginnen naar de aanval op een scheepskonvooi bij Gaza een belangrijke stap voorwaarts. Twee weken geleden vielen negen doden toen Israël het konvooi aanviel. dat met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Israël doet het onderzoek zelf. er zijn wel twee buitenlandse waarnemers. De ochtendspits is een stuk rustiger dan normaal. Volgens de ANWB hebben veel mensen vrije dag genomen om vanmiddag het Nederlands elftal te kunnen zien. Op een maandag staat er rond deze tijd gemiddeld 200 kilometer. Nu is dat maar zo'n 80 kilometer. Er zijn minder files en die zijn ook minder lang. Ook mensen die wel gaan werken zullen naar verwachting massaal naar de wedstrijd kijken. In veel bedrijven zijn schermen geplaatst zodat het personeel samen kan kijken. De NOS zet het stadiongeluid bij WK-wedstrijden zachter. Veel mensen hadden geklaagd over de herrie van Fouwuzela-toeters tijdens wedstrijden. Regisseurs en geluidstechnici hebben nu opdracht gekregen het stadiongeluid zachter te zetten. Het weer is nog bewolkt. later opklaringen in het zuiden kan vanmiddag een bui vallen. Temperatuur 17 graden op De Wadden en een graad of 21 in Limburg. Morgen droog en vrij veel zon. Dit was het RMS Journal.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 CFM in 2010, al 20 jaar live. CFM, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Het weer van vandaag gaat hier net even klaar. Maar nou, oh, het is wel warm. Het ja, valt toch best nog wel mee. Gewoon lekker weer hier in Zandvoort. Geniet op het Zandvoortstrand van het mooi weer. Met feeling, hart, hart, hart van de Stapointekster. fm voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. <laughs> Nooit geloven wat er op je scherm staat, Albertje. Nee, nee, nee, dat, dat zal wel van mijn stikkie afkomen. Ja, dan. dat bedoel ik. <laughs> zo, tweede uur alweer. Ja, wat gaan, gaan we allemaal daarin ja, doen? Ja, we hebben natuurlijk nog steeds de, de evenementenagenda op het programma staan. Uh, de filmagenda van het circus. Uh, we gaan natuurlijk straks na half vier even bellen met, uh, met Willem. Kijken hoe zijn zoon het heeft gedaan in het karten voor hij uh, zich gekwalificeerd heeft voor morgen. Uh, we gaan nog even terugkijken naar het grote feest van de Mickey's. En daar hebben wij de nodige, of CFM, de nodige dingen van opgenomen. En wist je trouwens dat de HEMA vandaag 40 jaar bestaat? 40 jaar, een feestje. Van, van harte gefeliciteerd namens heel CFM. Van harte gefeliciteerd. En uh, ik hoop dat er een Tom Poesen klaar liggen als je een kopje koffie neemt. Ik 20 wou 20 zeggen, als je, als je jarig bent, dan trakteer je. Dan dus. trakteer. Dat staat ook in de krant, geloof ik. Uh, nou, het weer hebben we al gehad. Ik wil straks nog even, de nieuwe haring komt eraan, hè? Aankomende dinsdag. Hij is minder vet dan vorig jaar. Dus, okay. dus ook de mensen die wat kritisch zijn tegenover het vetgehalte. Dit jaar iets minder vet. En voor de rest, ja, nog tal van onderwerpen. En uh, natuurlijk veel muziek. Hè? Gewoon de radio aanhouden op CFM, dan hoor je het allemaal langskomen. Waaronder de nieuwe Kate Perry en Snoop Dogg. Hier is California Girls. I a place where the grass is really greener. something Zandvoortstrand, strand, zonnetje op je bol, maar wat wil je nou nog meer? En het plaatje de California Girls. Jordem de nieuwe singer van Kate Perry, tezamen met Snoop Dogg. Ja, vorige week zaterdag hadden wij een ja. groot feest op het circuit. Ja, um, uh, wow. Maurice in het vorige uur had daar ook al een voorproefje van gegeven, maar zoals wellicht elke inwoner van Zandvoort... Uh, zich zal herinneren, uh, was afgelopen zaterdag, hebben Tonspe en Trace Huisman afscheid genomen van hun gasten van Mickey's Bar op het rennerskwartier van Circuit Park Zandvoort. 35 jaar zijn de ondernemers aan het werk geweest om hun gasten in de watten te leggen. Dat er dan ook veel kennis en vrienden naar Zandvoort waren gekomen is niet meer dan logisch. En, en... uiteraard uh, werden er heel veel uh, speeches gehouden. Ja. En wij gaan luisteren naar het uh, begin met Kees Koning aan het woord. Heren, heren, heren, heren. We gaan jullie gewoon even onderbreken. Nou, lekker dan. We kijken uit voor je apparatuur, want dat zou zonde zijn. En zo'n schadeclaim wil ik niet om mijn geweten hebben. Jongens, voordat we zo direct echt gaan speechen, even een groot applaus voor deze band. Achterin komt hij nog lekker. niet aan. En dan gaan we tevens zorgen dat iedereen zo direct Trace goed kan verstaan. Dus graag allemaal een beetje naar voren komen. Het volume van Trace, de stem is niet je van het. Zelfs met deze speakers. En we willen toch graag even allemaal horen. wat Trace zo meteen te zeggen heeft. Dus graag allemaal even naar voren komen. Allemaal ook achterin bij de parasolletjes en bij de bar. Neem rustig je drankje mee. Gooi nog even die bitterbal naar binnen. Maar kom even een beetje naar voren. Want dat zorgt voor een aanzienlijk betere verstaanbaarheid. En inmiddels is mijn volume ook omhoog gegaan. Ja, dat is toch alleen maar mooi. Tante Trace, kom even omhoog. Hebben wij Ton ook nog in het huis? Ton? Ja, daar is Ton. Ja, zie je, toch een bitterbal, hè? Was het een bitterbal, Ton? Nee, zo te zien was het iets meer, een, een oosters gerechtje. Ton en Tres, ga even naast elkaar staan, want dat ziet er natuurlijk een stuk, een stuk leuker en, en liever uit. Jongens, we zijn hier natuurlijk bij elkaar vanavond uh, en vanmiddag allemaal voor het afscheidsfeest van Ton en Trace. Nou zijn wij natuurlijk niet het type mens wat echt van afscheid nemen houdt. Dus daarom vieren we liever dat de Mickey's toch blijft bestaan... ondanks dat wij nu gewoon een andere eigenaar hebben. Maar die eigenaar heeft inmiddels al beloofd... dat ook die legende van de Mickey's niet verloren zal gaan. Dus dat zal ook zeker in ere blijven. Maar Trace, 35 jaar Mickey's, nu staan we hier. Maar jij kan ons vast wel iets vertellen hoe dat ooit begonnen is. Het is begonnen um, met een, paar, een korte baandraverij... Toen mijn man met een verschrikkelijk stuk in zijn kraag thuis kwam. En zei, ik heb weer een werkhuis voor jou gekocht op het circuit. Toen dacht ik, god, heb ik geen werkhuis genoeg? Heb ik geen werk genoeg? Ik had al snackbars, het busstation, ik had al kinderen, ik had al van alles. Maar ik wist niet dat het zo'n enorm leuk werkhuis is geworden. 35 jaar Mickey's is echt ja, geweldig. Het is heel hard werken. Het is heel veel plezier. Ik weet zeker... Dat er heel veel mensen hier wel eens een keer stom dronken zijn geworden, de Mickey's. Ja, we wel eens zwaar, ver, zwaar verliefd geworden zijn. Ja, ook niet, ja. En ook een heleboel stiekem vreemd gegaan zijn. Zeker weten. Ik heb het met enorm veel plezier gedaan. Maar ja, jullie weten, 35 jaar Mickey's. We worden 68 jaar. En ik wil liever met jullie een borrel drinken en zeggen, jongens, bedankt. Als met de rol later de deur uitgaan en denk: kijk het oude wijf nou weer. He? Dus, ja, zo is het ongeveer begonnen. Ik heb het met enorm veel plezier gedaan. Maar niet alleen. Ik heb natuurlijk een enorme leuke hulp aan Robby gehad, onze chef Kok. Het is eigenlijk geen Kok, het is een mannetje. Hij kan alles, hij kan alles. Ik kan me vertellen dat je met 7, 8 van die wijven achter de bar... dat je het niet makkelijk hebt. Robby, de televisie doet het niet. Robby, mijn biervat is op. Robby, doe eens even godverdomme die kroketten eruit. Je bent zo langzaam vandaag. Robby had het altijd te verduren. Maar Robby is echt een kanjer. Heb het ontzettend goed gedaan. En ik ben heel trots op mijn Robby. Maar zonder die Robby had ik het natuurlijk nooit zo goed gekregen als... met mijn man op de achtergrond. Die niet zo'n grote bek heb als ik. ...maar alle andere leuke goede dingen deed. En natuurlijk met die verschrikkelijk lekkere wijven achter de baai... ...eerst zocht ons uit toen we de pitspoezen hadden met iets blotere jurkjes. De laatste jaren mocht ik ze uitzoeken. Iets beschaafder. Maar ja, de tijd is anders geworden. Uh, wat moet ik er nog meer van vertellen? Ja, ik heb een enorme leuke tijd gehad. Ik ben trots op mijn meiden. We zijn ondertussen ook nog acht jaar in België begonnen... Daarvan hebben we ook hier heel veel leuke meiden rondlopen. Ze zijn allemaal gekomen. 35 jaar was het natuurlijk alleen maar gewoon Kroezemeijer, Pamatex, Van Trucks. En Kees Kroezemeijer is helemaal uit Spanje gekomen om hier te zijn. Een hele eer. Uit België, Spanje en ook mijn vrienden uit uh, Boeket zijn hier gekomen. Nou, het is gewoon geweldig.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 Is Juist de speech van uh, Trace tijdens het uh, afscheidsfeest vorige week zaterdag op het circuit. Een geweldig feest. Nou, we hebben Trace al gehad uh, op de afscheidsspeech. Zou uh, Ton ook nog komen, denk je? <laughs> ja, het was een afgeladen partytent en uh, er moesten circa ruim 500 gasten herbergen. En met een beetje goede zin lukte dat inderdaad aardig. En de gasten ontberen het aan niets. Vele cadeaus. Uh, en uh, een zee aan bloemen mochten Ton en Trace ontvangen. We gaan nu even luisteren naar het tweede deel van de speech. Het tweede deel, komt die aan. Wat was je tweede vraag, Kees? Oh ja, <laughs> zo hou je niet veel meer roos. Zelfs ik ben een keer sprakeloos, dat komt niet heel vaak voor. Uh, Trace, maar wat ik dan nog wel benieuwd naar ben... en ik ga hem eerst aan Ton stellen... want dan weten we dat we heel snel weer bij jou terecht gaan komen. Uh, wat is een van jouw meest magische herinneringen... aan? De Mickey's tijd. Ton, ik begin met jou. Wat kan jij het meest herinneren en, en wat geeft jou echt het, het gevoel van, jeetje, dat was gaaf. Nou, de opbouw van de nieuwe zaak eigenlijk. En de afbreken van de oude zaak boven. Met het noodgebouw. Dat was eigenlijk een hoogtepunt. Het afbreken vooral dat je daar zo... Dat is niet leuk, maar die kan je aan het een mens eens vertellen hoe lang jij bijvoorbeeld boven in de oude Mickey's hebt gezeten, boven de Pitstraat? 22 jaar. Dat moet dan best heftig zijn geweest op het moment dat dat tegen de vlakte ging. Ja, het Want het... Lijkt dat er geen muren in zaten. Dat je er gewoon naar buiten kon kijken. Daarvoor bevroor alles ook. Trace, jouw beste herinnering. De oude Mickey's was 20 jaar boven. Er was geen verwarming, het was ijskoud. Het was gewoon een kutzaak, zonder arts. Maar we hebben ontzettend veel gelachen. En iedereen, de ouderen van ons, die zeggen... joh, boven was het gezellig, hè? Ik kan me heel veel herinneren dat ze allemaal op de galerij stonden. Niemand kon er langs. We moesten van meneer Ernst er ook verdwijnen van de galerij. Want ja, dat was allemaal niks, die pitspoezen met al dat mensen. Niemand kon er beschaafd in de pitbox komen. Maar we hebben het allemaal overleefd. We hebben een enorme leuke tijd gehad. En toen we eigenlijk een plaatsje kregen na een jaar aan de overkant... hadden ze ons in zo'n pitshoek. Wat Ton zegt, dat is een klotenhoek om daar de mickeys in te bouwen. Daar komt echt geen kip. Ze duwen ons extra weg in een hoek waar nooit iemand komt. En toen we die zaak gingen bekijken en gingen bouwen met onze Adriano... onze interieurbouw die ook hier aanwezig is... dachten we, jezus, wat moeten we in die rothoek? We waren twintig jaar boven in de pits en nou in één keer in zo'n zeikhoek gedrukt... Maar het is een wereldsucces geworden. En ik ben heel blij dat we in de hoek zaten. Want het is een echt een unieke zaak geworden met enorm veel plezier. En eigenlijk heel veel leuke mensen. Wat ga je missen, zeggen ze dan. Wat is je tweede vraag, je derde. Wat ga je missen? Ik ga al die leuke mensen missen. Ik ga al die lieve mensen, die, al die roddels, al die mensen die vreemd gaan. Die kindjes krijgen. Hè? Al die gezellige dingen die ze me vertellen en die ik moet vertellen. Waar moet ik nou thuis onder de graniums al die roddels vandaan halen? Ik moet gewoon iedere week langskomen, foto's van ze maken... En dan gewoon zeggen, jongens, wat is er nog gebeurd? Wat heb ik gemist bij jullie? Wie is de zwanger? Van wie is er eentje zwanger? Gewoon alle mogelijke gekke dingen moet ik nog proberen op een rijtje te zetten. Ik denk dat ik langs de nieuwe mickey gewoon iedere week langskom om foto's te wisselen, nieuwe fotowanden te maken... en kijken wie er nou weer, wie met wie het doet. Nou Therese, dat zijn echt inderdaad zaken om van te smullen... Um... Ik begrijp dat jij gezien jouw houding en gezien jouw heerlijke verhaal... dat jij binnenkort bloemlezingen gaat geven omtrent hoe run ik een kroeg. Dat was echt fantastisch. Uh, ik zal niet vertellen wat mijn eerste encounter was met de mickeys. Het had iets met biervaten te maken en, en allemaal rare foto's. Maar ik heb me niet... Veel... Jij bent ontmaagd op het circuit in de, de TC-loods. Kom op. Nou, dat bewijst me weer eens. Onze tante Trace, die weet ook alles. Even tussen tussenstandje Nederland-Hongarije, zo vlak voor deze plaats. Nederland staat met 3-1 voor. Nou dat is pas goed nieuws dacht ik zo. voortop zijn loco in elke Poelco. Nou we zeiden dat al in Nederland zelfdoos eh, aan het voetballen. Oranje vlaggetjes, oranje mensen, oranje CFM medewerkers, petjes op, t-shirts aan. We zijn er al helemaal klaar voor. We zijn bezig met de speech, de afscheidsspeech van uh, Ton en Trace op het circuit. Ja. En, we gaan en uh, ja, we gaan dadelijk uh, naar uh, deel 3 daarvan luisteren. Is nog even kort uh, voor.. Uh, voor uh, ja, nou voor een stukje ja. En dan de, de, die uh, heen gaan we daarheen. Ja, maar ik wil ook nog zeggen ja. dat we daarna weer snel doorgaan naar het circuit naar Willem van deze. Ja, die zin, die de races de natuurlijk zin. vanmiddag bij de Masters. Ja. Ik ben benieuwd hoe zijn zoon het gedaan heeft, maar dat zullen we straks allemaal horen. Maar ja, die avond werd natuurlijk muzikale omlijst door onze, ik ja, kan bijna zeggen, huisband. Want die speelt bij alles en, als een, en iedereen is, zijn ze welkom. De populaire Ruud Janssen-band. Die speelde natuurlijk zeer herkenbare muziek die avond, van een hoog niveau. En maar het hoogtepunt van de muzikale omlijsting was een optreden van de dames Joyce Meister... en de topcoureur uit de Toerwagen Diesel Cup Lisette Braams. Ze brachten samen met de band op onafvolgbare wijze het schitterende Proud Mary ten gehoren. En uh, het werd een, werkelijk, een klapstuk van de avond die nog tot in de kleine uurtjes doorging. Trace, er is een tijd van komen. Er is een tijd van gaan. De tijd van komen, die gaat vannacht komen. Maar we gaan natuurlijk eerst nog even de nieuwe eigenaar van de Mickey's naar voren roepen. Ton de Lankaar! Ton, kom maar naar beneden en sla je slag. Des te eerder die over die TC-lands heen praat, des te sneller merken de mensen het niet meer. Ton de Lankaar. Ja, lieve mensen, Ton is niet zo'n ouwe hoer als ik. Ton is een man uit Hoofddorp, 56 jaar, een oergezellig mens. Is gek op de mickey, maar hij wil niet zo in de belangstelling. Maar dat moet natuurlijk wel. Want als je de mickey gekocht hebt, moet je kunnen ouwe hoeren. En hier is onze Ton Langehaard. Ja, nou ja, ik ben Ton Lanker, ja. En uh, twee maanden geleden, uh, of een jaar geleden, hoorde ik dat te koop was. En toen ben ik iedere week gegaan, want ik denk ik moet dat niet verliezen. En ik heb het eigenlijk gewonnen. En uh, ja, we veranderen er niets aan, om het zo maar te zeggen. Want het is een, uh, ja, dit, oké okay, Kees. Het is, uh, ja, zo mooi gebeuren. De, ik zei het net nog tegen Edwin. Het is zo makkelijk om daar naar binnen te stappen. Het is een fantastische tent eigenlijk. Zaak. Om het, uh, en we, ja, de meiden die zijn fantastisch. Rob is goed. Maar alle eer en pluim gaan natuurlijk naar deze twee. Want die hebben dat 35 jaar zo goed opgebouwd. Dat is uh, fantastisch. Ik heb twee maanden met Trace mogen werken nu. En ik hoop dat dat nog gedeeltelijk heel lang doorgaat. Dat meen ik uit de, hart, uit de grond van mijn hart. Want dat is gewoon heel fijn geweest. En ook met Ton heb ik boodschappen gedaan. Hij heeft de finesses tegen me verteld. Terwijl ik best een hele hoop van horen horeca weet. Maar Ton is een heel apart en mooi persoon. Dus er verandert niets. <lacht> er verandert niets. Ik hoop dat ik jullie allemaal leer kennen. En voor een hele lange tijd. 35 jaar zal er niet in zitten voor mijn leeftijd. Want ik wil niet met een later binnenkomen. Maar ik hoop een hele lange tijd. Ik dank jullie wel. En daarmee komt er een eind aan een fantastische periode van 35 jaar, Mickies. De legende duurt voort. Ik wil nog één keihard applaus voor Ton en Trace. Zo'n goede hebben wij nog niet gehad. Zo'n goede hebben wij nog niet gehad. Zo'n goede hebben, Zo hebben wij nog niet gehad. Jongens, we maken er nog een heel mooi feestje van. Schrijf vooral nog wat in het boek achterin en geniet van deze avond. Veel plezier. Als laatste. Oh, Trace, ja, je mag. Je mag, Trace. Trace wil nog even iets zeggen. Ja, ik blijf oude hoeren, maar mijn schoonzusje uit Den Haag is speciaal voor mij gekomen. De hele feest apart gezet omdat ze vandaag 65 jaar is. Tonze zusje is 65 jaar en toch hier naartoe gekomen. Vind ik heel uniek. Jongens, drinken nog één en allemaal heel veel plezier. Voor fouten doet het nooit goed Zon of regen, in mee of tegen Als de schouder aan schouder staan Zal het vanzelf gaan Blink van vertrouwen aan een half woord genoeg Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt Het mooiste licht voor ons het mooiste ligt voor ons als we schouder aan schouder staan. Als we schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder, hetzelfde doel. Uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan, schouder staan. Schouder, aan schouder staan Zo of leger, wie of tegen Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan Blik van vertrouwen, aan een half genoeg Schouder aan schouder, als of iemand je draagt Het mooiste ligt voor ons. Voor Als we schouder aan schouder staan, schouder aan schouder, schouder aan schouder, schouder aan schouder, schouder aan schouder, schouder aan schouder, schouder aan schouder, met hetzelfde doel. The most that ones. As the stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, Dat was hem helemaal uitgezonden bij CFM. De afscheidsfeest van Dries en, uh, Ton. en, uh, ja. en uh, Ton. Hoe was het nou? Ja, en uh, Ton. Nee, maar het was een uh, geweldig feest. En uh, nogmaals uh, bedankt vanaf uh, deze kant voor 35 jaar Mickey's. En heel veel gezelligheid. Uh, afgelopen zaterdag ook op het uh, feest op het circuit. Naar nou, over circuit gesproken. Daar gaan we snel naar over. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want op het circuit zit voor ons Willem van Densen. De kwalificatie van de Formule 3 is, als het goed is, aan de gang, Willem. Goedemiddag. Goedemiddag vanaf uh, circuit Park Zandvoort. Uh, je zegt het al, RTL, GT, Masters of uh, Formule 3. En uh, ja, op dit tijdstip uh, zou de tweede kwalificatie van de Formule 3 uh, verreden worden... Die uh, jongens zijn nog niet uh, gestart. Uh, we hebben niet wat vertraging in het programma. Maar binnen nu en enkele minuten zullen zij uh, de baan opgaan uh, voor hun uh, tweede. En alles uh, beslissende kwalificatie. Morgen hadden we daar ook al een kwalificatie uh, voor. En de snelste daarin uh, was de Brit Alexander Sims met op uh, een tweede plaats. Uh, ja, en die man uh, rijdt met nummer 1. En dat uh, is geheel terecht. Want dat is de winnaar uh, van vorig jaar van de Masters. En dat is de winnaar uh, Voltery uh, Bottas. Dan kijken we ook even... Uh, uh, ja, daar rijden ook twee Nederlanders mee. Dan willen we graag weten uh, wat hebben die gedaan. Nou. Ik vind op, het op een 11 plaats uh, terug uh, Nigel Melker. Nigel Melker, ja, uh, de Masters op uh, Formule 3. En uh, dat is ook zijn eerste uh, Formule 3 race. Hij heeft wel gedurende de winter heel veel getest in de Formule 3. Hij heeft uiteindelijk toch gekozen om GP3 uh, te gaan rijden. Een andere klasse die in het volprogramma van de Formule 1 races plaatsvindt. Maar voor deze Masters uh, wilde hij toch graag... Uh, ...toch uh, aan de Formule 3 ruikt. en uh, als debutant in Formule 3 en dan in 11 plaats netjes gedaan. Kijken we ook nog even verder naar uh, Stef Düsseldorf. Stef Düsseldorf, normaal uitkomend in het Duitse uh, Formule 3 kampioenschap uh, voor het team van Van Amersfoort. Hier uh, tijdens de Masters rijdt hij voor het uh, Franse ja, topteam uh, waar hij voor rijdt. Uh, ...dat al enigmaal de Masters gewonnen heeft... ...maar Stef kwam niet verder vanmorgen als een 15e plaats... ...en aan hem alles gelegen om zich op wat verder naar voren te werken. Ja, circuit, niet alleen de Formule 3 natuurlijk actief... ...we hebben ook de nationale klasses. Gisteren hebben we daar al races voor gehad. Vandaag hebben we ook al een race gehad voor GT4. Die race gewonnen door Phil Bastiaans in een tweede plaats... ...onze plaatsgenoot Danny van Dongen in de corvette... Zojuist uh, afgewacht uh, de race voor uh, het Noord-Europese kampioenschap. Uh... Voor ja, Ook daar klonk het Nederlands volkslied, want de eerste werd daarin Jeroen Muld, tweede Leroy Stewart en de derde was onze zuidenbuur Kiri uit België. Oké, okay, nou in ieder geval heel veel spanning ook vandaag en gisteren op het circuitpark Zandvoort. En we hebben ook vandaag gehad de kwalificatie voor de kartfinale van morgen met Justin van Dinsen. Ja. ja, die deed dat ook aan mee. Spaanlijke is een wat, uh, over deze woorden. Dat was uh, voornamelijk uh, voor uh, die jongens uh, de kennismaking uh, met het parcours en met de darts. En uh, dat uh, heeft plaatsgevonden tussen 1 en 2 deelnemers daar was toch wel een leuk uh, programma. Onder andere is uh, al uh, die ze begeleidt. Uh, later ook nog uh, ringen van de uh, zonde met tips uh, en noem maar op. En uh, ja, Deze jongens worden toch uh, aardig uh, en leuk, op een leuke manier uh, in de wat gelegd. En uh, voor zover zo ze nog niet bekend zijn met de autosport, daar toch ook een beetje in. Uh, ja, dat daar allemaal in toe gaat. Uh, dat klikt uh, daar ook allemaal goed op uh, hier vandaag. Die ja. gaan morgen rond half elf Als je niet is, gaan die uh, races rijden. En uh, ja, daar komt ook uiteindelijk een naar uit voor. Ja, we hebben het allemaal in de krant uh, en uh, op televisie kunnen lezen. Justin van deze, jouw zoon, je zal wel trots zijn. Neem ik aan. Die uh, doet ja. daar ook aan uh, mee. En die is morgen dus ook uh, in de race uh, voor, uh, voor de nummer 1 positie van de kartfinale. Uh, ja, uiteraard. Die heeft eraan meegedaan. Het uh, was een uh, voorronde uh, in alle provincies van Nederland. En de snelste uit iedere provincie. Verdeeld in twee leeftijdscategorieën: een leeftijdscategorie tot uh, 15 en een categorie daarboven. Ja, die zijn uitgenodigd om hier uh, het evenement te beleven en ook nog uh, te karten hier. En uh, dat, uh, ja, dat voor al die jongens is het een uh, geweldig uh, leuk iets. Ja, en uh, de winnaar die krijgt een uh, racecarrière aangeboden door uh, de sponsor, hè, als ik het goed heb. Wow, het is misschien wat overdreven, maar ja. Het <laughs> zou wel mooi zijn. autootje erbij. In, uh... Als je zoiets uh, doet en aan meedoet en mee te winnen, ja, dan weet je in ieder geval de aandacht uh, op zich te Oké, en uh, hoe, is, uh, hoe is de publieke belangstelling vandaag? Want ik zou al veel mensen die kant op gaan. Nou, De publieke belangstelling is niet overmatig uh, groot. Nou, ik kan me voorstellen, het is prachtig weer. Mensen hebben lang op het mogelijke weer gewacht. En dat er uh, nu een heleboel uh, mensen zijn die hebben gezegd, nou, we doen hier maar een dochtje stroom. Ja, want morgen verwachten ze toch meer dan 50.000 uh, toeschouwers. Uh. Ja, die uh, verwachting ligt er. Uh, ja, het is een uh, gesponsord evenement door Red Bull. Uh, je weet het gewoon het spul dat je vleugels geeft. Nou, en ik denk dat er uh, op die vleugels een hoop mensen hier naartoe komen. Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Morgen druk bezochte masters op het uh, circuitpark Zandvoort. Met wat minder mooi weer dan vandaag. Wat woorden van Lex van der Horn, onze eigen weerman. Het gaat uh, best wel uh, niet al te, al te goed weer worden morgen. Wel warme temperaturen, maar kans niet zo -kans kans op regen. Raar. Zelfs kans op regen, willen morgen. Nou, regen, dat zou, ja... ja We hebben het laatst een uh, paar keer in de Formule 1 gezien. Regen brengt dan ook de sport uh, Natuurlijk net wat extra. En een ideaal scenario voor die uh, Formule 3 races voor de toeschouwers is natuurlijk uh, beginnen met een zonnetje en een uh, rondje of tien regen krijgen. Juist. En kijken uh, wie dat uh, als best... Uh, ja, daarmee om kan gaan. Zijn ze inmiddels al met de kwalificatie begonnen? Ja, de... nou, ze zijn uh, zojuist uh, begonnen met de kwalificatie. Ik denk dat je het op de achtergrond wel hoort. Uh, en deze kwalificatie uh, gaat een uh, half uurtje duren. Nou, weet je wat we oh. dan doen, uh, Willem? Komen we ze dadelijk bij je terug over een uh, tweetal uh, platen? Oké, okay, dan uh, hebben we een tussentijd. Tot zo, Willem. Tot zo. Dankjewel. Okay.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 Het was de single van Billy Joel en de Uptime Girl. Zoend op zaterdag. je tot na 5 uur vanmiddag, zief en zo uh, En <tie> ja, het voetbal. He? Ja, daar, daar moet ik een beetje over om Onze Reporten op het circuit geloof uh, de, de tussenstand. Ja, 6-1 hoor. 6-1, uh, Willem. Word. Het is echt waar. Nou, gaan we gaan weer naar Willem van Denzen <tie> Race Radio Pit Report. Pit Report. We nemen je ditmaal echt niet in de maling. Willem van Denzen vanaf Circuit Park Zovoort. De kwalificatie voor de F3. Uiteraard ben ik dat gewend erop. Dat jij me niet in de hand. Nee, ik zou het niet durven. En ik dus ook niet. Ja, daar heb ik zo moeten vijfde. Ja, we zijn bezig de tweede kwalificatie voor uh, formule 3. Vanmorgen heeft wel een kwalificatie gehad. Toen was de snelste Alexander Simpson. Die had een tijd van 1.31.7. Uh, tweede kwalificatie. Ja, dan gaat het erom natuurlijk uh, om de tijden te verbeteren. Maar ja, dat lukt tot nu toe uh, nog niet. We hebben... Uh, Valterie uh, Bottas uh, als uh, snelste. Nu, maar die zit nog in de 1.32. En dat gaat erom natuurlijk over de beste uh, tijd op de dag. Voorlopig, dus nog steeds uh, Alexander Sims' vol uh, en kwalificatie. Nu, nu uh, 10. 10 minuten bezig en de training wordt nu onderbroken. Code rood. Ik heb 1, 2, 3 niet in de gaten waarom dat is, maar ja, dan gaan we straks nadat we de baan weer tijd gegeven wordt, gaan we wel weer zetten met deze kwaliteit. Het was wel zo moment dat de rode vlag uitkwam, dat volle. Terry uh, Bottas in de eerste sector uh, van de baan sneller was als uh, de snelste uh, eerste sector tijd van uh, Alexander Sims uh, vanmorgen. Dus mogelijkheden nog om uh, de pole uh, te pakken voor deze pin. De pin die overigens vorig jaar de winnaar was van de Masters. inmiddels ook al uh, toegetreden is uh, tot het Williams, uh, Formule 1 team. En daar al... Uh, Twee uh, testdagen uh, achter zijn kiezen in de Formule 1 uh, achter de rug uh, Oké, okay, dus uh, die zie je misschien nog wel terug uh, in de Formule 1? Ja, dat, uh, die kans is wel uh, groot natuurlijk. Uh, als je nu uh, Formule 3 rijdt en je hebt al een uh, testcontract uh, bij een Formule 1 team. Je hebt daar ook al getest en uh, gaat later in het seizoen dat ook nog uh, vaker doen. Ja, dan. Uh, is die kans uh, ruimschoot aanwezig natuurlijk om daar uiteindelijk uh, terecht te komen uh, voor deze jonge vinger. Oké, okay, nou ze zijn dus voorlopig, voorlopig nog even aan het kwalificeren. Code rood, Speel, de, de, de wagens uh, even, telt allemaal even niet mee. Uh, Oké, okay. ik zou zeggen uh, dan komen we iets over vieren weer bij jou terug. Oké, okay, dan blijf het Oké. Okay. Willem, dankjewel vanaf de circuitpark Zandvoort. Lekkere zomerse klanken nu. Oeh. Llego a puesto, voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. Ik heb er helemaal geen genoeg van, hè, van deze muziek. Heerlijk. Buena Vista Social Club. En kan, kan. Ja, even een. Het was nog tijd voor een kort berichtje, had ik, had ik begrepen. Ja, doe het maar, doe het dus maar. ik zou zeggen, luisteraars, pak even pen en papier. Want op vrijdag 11 juni, vanaf half zeven. wordt het weer in eer hersteld. En dan heb ik het over de traditionele vismaaltijd. en dit op het gasthuisplein. Heerlijke verse vis nuttigen aan lange rijen tafels. De vis wordt geleverd door kroonvis en uitgeserveerd door leden van de WURF. De drankjes worden verzorgd door het Wapen van Zandvoort en Café Alex. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Zeemans- en Smartlappenkoor, Zegt het Voort. Onder leiding van, of met medewerking van mijn grote vriendin Greve van den Berg. De maaltijden kosten euro per persoon, inclusief één consumptie. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort en uiteraard bij de Bruna. Uh, aan de grote krocht. Vrijdag 11 juni vanaf half zeven schrijft u in bij, via VWV Zandvoort of de Bruna aan de krocht. En wij zijn dus zo dadelijk weer met het derde en laatste uur van uh, dit programma. Nog even een eindstandje: Nederland-Hongarije. Zo, ja. doen? 6-1? 6-6-1. En dat is niet gelogen. Echt waar. 6-1 voor Nederland. Nou, maar mooie opstart naar het WK. Maar wel een geblesseerde Robbeweer. Oh, ja, dat is wat minder. Over WK gesproken. Nou, daar hoort dit plaatje natuurlijk bij, hè? Hier is Wakka Wakka. Shakira als laatste voor 4 uur.